Nederlandse kinderen die in België naar school gaan... worden vanaf volgend schooljaar strenger gecontroleerd op spijbelen. Staatssecretaris Van Bijsterveld heeft met de Vlaamse overheid afspraken gemaakt... waardoor hardnekkige spijbelaars via internet worden gemeld... bij de leerplichtambtenaar in de woonplaats van de leerling. De ambtenaar kan vervolgens contact opnemen met de ouders. Als dat geen resultaat heeft, kan hij ook de officier van justitie inschakelen. Er zijn bijna 10.000 Nederlandse leerlingen die in België op school zitten. Tot nu toe komt spijbelgedrag van deze groep niet worden aangepakt. Het ministerie van Financiën gaat bekijken wat er moet gebeuren... met spaarhypotheken die langer dan 30 jaar lopen. Het AD schreef vanochtend dat zeker 100.000 huiseigenaren... een strop boven het hoofd hangt van tienduizenden euro's. Het gaat om spaarhypotheken die na 2030 aflopen... en dan een looptijd van meer dan 30 jaar hebben gehad. Dat kan gebeuren als een polis tussentijds is overgesloten of aangepast. Hypotheekadviseur zegt in het AD dat er onduidelijkheid is... over de fiscale gevolgen omdat de hypotheekrente maximaal 30 jaar aftrekbaar is... Het ministerie van Financiën zegt dat er snel duidelijkheid komt... maar dat er van een stop geen sprake zal zijn. Op het D66-congres in Breda vormen de nieuwe leden... meer dan de helft van de aanwezigen. Dat bleek toen de nieuwe leden werd gevraagd hun hand op te steken. D66 groeit de laatste tijd sterk. Veel mensen melden zich als lid. In de Tweede Kamer heeft de partij drie zetels... maar in sommige peilingen staan ze al boven de 25. Op het congres ontbreken tot nu toe kritische geluiden. Eén lid vroeg partijleider Pechtold of het wel verstandig was om PVV-leider Wilders een racist en een extremist te noemen. De stichting Vrienden van Pim Fortuyn heeft om die reden aangifte tegen Pechtold gedaan. Pechtold zei dat hij er absoluut geen spijt van heeft en dat hij al drie jaar als een van de weinigen benoemt wat er mis is met Wilders. Het weer, half tot zwaar bewolkt en enkele buien met kans op onweer, het is een graad of negen, morgen droog, af en toe zon en iets kouder.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 Even drie uur, welkom bij twee uur van Sanford op zaterdag. Regenachtige zaterdagmiddag, gewoon reden genoeg om binnen naar de radio te blijven luisteren, Albertje. Lekker binnen bij de open haard. Ja, gewoon lekker binnen bij de open haard. Lekker kacheltje aan, gezellig goed. En uh, naar al onze nieuwtjes luisteren. Want Jazeker, want uh, de, ijsbaan, de ijsbaan, de ijsbaan waar we het vorige week Vorige over week hadden. met uh, Bart Schuitenmaker hadden we het erover.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 En een burgemeester. Ja, en de meeste stemmen gelden. Dus dat betekent dat we dus tot 15 november sowieso moeten wachten op um, de bijeenkomst van het college die daar dan vervolgens dat besluit over neemt.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 En hou ons uh, en op, de haal, hoogte. Haal op de hoogte. Absoluut, volgende week. Dus okay. is, uh, 15 november, wordt een uh, spannende dag. 15 november, we, we houden hem in de gaten. Nou da ja. Dankjewel Bart. Ik hoop dat ze toch positief uh, besluiten. Jawel, ja, wel, toch. jawel toch. Kom op, mee. kom op. dit moet gewoon kunnen. Zandvoort heeft het. Hè? En we hebben zin in Zandvoort. Nou, dan moet dit ook kunnen. Ja. Dit is Carol Emerald. En back it up.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 Een beetje grillig begint te worden. Want uh, Overbossen is een paar spelers van Overbos. Die kleine bestrijft een, een penalty. Uh, nou, ik sta het vijf meter achter het doel van Goo uh, de Vet dat was absoluut niks van waard. Maar ja, ze zijn nu wel de laatste 5 tot 10 minuten toch aardig weer wat druk om een Sands het doel te geven. Terwijl voor de grootste kans heeft gehad. Echt hele grote kansen die er eigenlijk in hadden gemoeten. Het had zeker al 4-0 moeten zijn. Die bal gaat niet in. En dan, daarom staat er steeds met die schamel 1-0 van die penalty op uh, het uh, scorebord. Dan moet ze nog even wat administratie uh, doen. En dat gaat dan die ieder geval komen van Overbos. Vanaf de linkerkant van het veld komt ze hoog op 16 meter gebied. Ja, schitterend doelpunt. Er is niks van te zeggen. Nummer 3 van uh, Overbos. Kan het koppen. Van een meter of 5 afstand. Boy, de vet kon er niet meer op reageren. En daarom, ja, je ziet het, we hadden zelf de grootste kansen en nu komt het toch weer gelijk. Het was een heel mooi doelpunt van de aanvoerder, van Overbos. Maar ja, we zijn nu helemaal niet voor Overbos, we zijn voor Zandvoort, laten we eerlijk zijn. De klok staat ondertussen op 45 minuten, het zal wel ietsje bijgeteld worden, want er is twee, drie keer gestopt, tegen een blessure en Zandvoort brengt het spel weer in beweging. Jan Veld aan de bal. Gaat het diep plaatsen, daar kan niemand van Sandvoen bij, wordt weggekopt door Overbos. Nog een keer Overbos. En daar zit Max Aardenberg, die zit ertussen, Michael Kouk krijgt hem aangespeeld. Speelt naar de zijkant en daar staat uh, Maurice Mol Mol voorzit met links, die gaat over alles iedereen heen en dan de keeper van Overbos niet oppakken. En dan zal hem zo weer in het spel brengen. Verre uittrap, er staat weinig wind op het ogenblik, dus die ballen die komen nogal ver. En als ze de grond dragen, ja, dan schieten ze ineens door. En dat zie je nou ook weer gebeuren. Uh, Jas komt kon er nog maar net bij komen, speelde Bas, uh, Bas uh, Kalers in. Maar die kon die bal niet wegkrijgen, Overbos nog steeds zijn de bal. En nu aan de linkerkant van het veld zit Geert Aris goed te pushen, En hij transporteert die bal maar toe. Kan Michel de aan erbij komen? Nee. Die kan er niet bij komen, het is Overbos opnieuw. Dit bal heeft en gaan rustig rondspelen achterin. Dat is niet verstandig, stom met dit veld niet.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 Ja, de Drie keer, vier echt keer, de vierde keer moet het gewoon gaan lukken. Nou, we gaan het straks weer horen van Jovenis. De tweede helft van deze spannende wedstrijd bij SVS Hof wordt gespeeld in de regen, want het is behoorlijk regenachtig. En daar gaat dit plaatje ook over. De Pointer Sisters, and it's Rainy Man. Hi, hi. We're your weather girl. Uh -huh. And have we got news for you? We better listen. Ik ben zo licht nu Als de zeeën met schuim als een huilen langs huizen. All right. Ja, precies. Ren, Lenny, uh, Ren, je hoorde de single van uh, Akda en de ik bij CFM Salford. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. De Salford 500 wordt vandaag verreden op het circuitpark Salford. En daarvoor voor CFM is aanwezig Willem van der op het circuit. Willem, hoe is het daar, jongen? Ja, goedemiddag. Ja, het is hier uh, na de laatste keer dat uh, jullie geleden. Uh, je had het al over een circuitpark. Uh, niet uh hier ook aanwezig. En dan, ja, daar werd toch wel iemand het, uh, spat op. En dan hebben we het over uh, Ronald uh, Vroom ...die in de genlach uh, ja, veel uh, in dat nat wilde en uh, echt op in de uh, spoorje schreef hij af. Dat was de spoorje die hij deelt met onder andere Duncan Huisman. Uh, Duncan Huisman had waarschijnlijk een uh, blik ...dat hij ook uh, met Lichette Braamste uh, ingeschreven had. Dus die kan uh, gewoon nog verder uh, in dit evenement. Die spoorje die doet het niet meer, daar zal heel wat uh, aan gedaan moeten worden... voordat hij het weer doet, maar ja, dat is... Uh, dat... Van het uh, rijden onder deze omstandigheden. Ja, en het is het wek, het, wek, het winter en uh, kampioenschap. en het erop Dat we uh, ook nog verwend werden uh, met hagel. Zo zag het er in ieder geval uit. In ieder geval doet het uh, weer de naam eer uh, van het evenement. Dan kijken we even, Dit is de zon voor 500, 500 kilometer of maximaal 4 uur. Nou, de 500 kilometer, uh, die zullen we niet gaan halen. Dat uh, heeft uh, alles te maken met het weer, maar ook met de uh, code 60 uh, die we meer dan eens hadden. We moeten ja, dus, uh, regelmatig een aantal ronden moeten afleggen met een snelheid uh, van maximaal 60 kilometer. Ja, dan duurt uh, zo'n rondje extra lang. Uh, kijk even naar de, de uh, leiding. Uh, oh. ja, dat is nog steeds in handen van uh, Sebastian uh, Blekemolen met uh, Roland uh, van de op. In de divisie twee is het dan... Uh, ja, dat is uh, knap. Dat is Simon knap uh, met uh, Dick Winkler. Die rijden in een uh, uh, V6 uh, Light.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 Wat de bedoeling is om daar uh, endurance races voor uh, dit soort auto's te gaan houden. En uh, zij doen het uh, zeker niet onverdiend. Ze uh, liggen op een tiende plaats. In uh, het begin van de race uh, lagen ze nog verder naar voren. Maar uh, door een aantal, uh, ja, ze werden ongeveer, uh, als ongeveer niet gisteren door de wedstrijdleiding binnengehaald. Zijn ze teruggevallen. Maar inmiddels uh, ze helemaal opgerukt naar een uh, tiende plaats. Met uh, nu nog een minuut of 25 te gaan, Want om vier uur uh, gaat de binnenslag vallen hier. Oké, okay, dus vol op spanning op het circuit. Ja, zonder meer uh, Ja, En uh, hoe is het met je, Jeroen Blekemol in de tweede divisie? Die is dat teruggezakt. Uh, Jeroen ja, die is uh, uitgevallen. Uh, de BMW waar hij Die hij ook met uh, Peter van de Kolkja. Die is uh, uitgevallen. Maar uh, de familie wordt op uh, gehouden door Sebastian uh, Ja, Daar hebben we het over familie. Nou, ja. Er zijn nogal wat uh, familie hier die een de auto delen. Of actief zijn op de baan. Dan kijken we onder andere naar de familie Brahms. Dan hebben we vader Luc Brahms. Uh, die is actief... Uh,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 We zijn uh, volop, iedereen wil daar toch wat meedoen om toch een beetje in de running te blijven, actief op de baan. En ook, uh, ja, deze, dit soort winters, of uh, winters, uh, dat is ook maar natomstandig, ja, natomstandig, uh, ja. op de reden, maar natte omstandigheden. Natte omstandigheden, ja. Om de baan mee te maken.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 Ja, morgen is het zover. Weer een uh, nieuwe aflevering van uh, Jazz in de Krocht. Ja. En uh, zie, de ja. luisteraars en wij zelf zijn natuurlijk heel erg benieuwd. Wat kunnen wij morgen gaan verwachten? Morgen kun je verwachten uh, een hele populaire saxofonist. Sox uh, uh, zijn naam is Ben Herman, Benjamin Herman. Uh, onder andere van de New Cool Collective. Daar is hij uh, uh, de leider van. En uh, ja, uh, een van de meest toonaangevende saxofonisten van dit moment, denk ik. Geboren in Engeland als jongen jonge zijnde, maar woont nu al in Nederland, natuurlijk al als jongens of aan, in het consultorium gedaan. Uh, ja, bekend voor radio en tv zou ik bijna zeggen. Gewiddel draai door, zie je heel vaak. En, uh, actieve jongen, heel hele actieve jongen en een fantastische muzikant. Ja, ik had begrepen dat hij op 17-jarige leeftijd al op het North Sea Jazz Festival uh, achter ja, de presentatie gaf. Dat, dat, dat verbaast mij. Ik dacht, ik dacht dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat hij toch eigenlijk wel achter was dat hij stond. Maar uh, nee, dit is, dit is het is een is va van het Het is een waanzinnig talent. Een fantastisch, een hele aardige jongen, ook nog eens een keer. Hij heeft een nogal kunstzinnige familie. Hij, uh, zijn broer is, uh, is uh, kunstschilder geworden, hij is muzikant geworden. En uh, ja, zeldzaam talent, Zeldzaam talent.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 Dus, maar ik verwacht gewoon wel een repertoire van, van het American Songboek hoor. Dat verwacht ik wel. Standards. Ja, dat, Standards. dat, dat, het ook al. Ja, dat ja. denk ik wel. Alleen dan wel op zijn manier. Ja, dat, ja zijn eigen interpretatie daar geven. Ja, absoluut, absoluut. En de hele ja, energieke man dat doet ontzettend veel. Als je allemaal ziet, ik dacht, ik dacht dat ik redelijk actief was. Maar als je ziet wat die jongen allemaal van elkaar krijgen, dan denk ik van nou...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 En uh, ja de eerste keer vorige maand hadden we Greetje Kouwveld. Daar waren ook behoorlijk veel mensen. 140, 150 man kwamen daarop af. Dus dat was erg leuk. Ja, dat is natuurlijk ook voor veel mensen herkenbaar, hè, Gretje Kouwveld. Ja, nou ja, goed. En Ben is dan met name bij de jongeren natuurlijk wat bekender Vanwege vanwege die New Cool Collective, wat ja. ook op al die vast staat. Maar ik blijf het zeggen, elke gast die we uitnodigen is de moeite waard hoor. Ze hoeven niet alleen maar voor nee, de mensen te komen. Dan nee, dat klopt. één voorbeeld, als ik, als ik dan maar zeggen, in maart hebben we een jongen, die heet Dimitri Bajewski. Nou, dat heeft nog nooit Iemand van gehoord. Ja. Neem van me aan dat je van je stoel vult als je jongen hoort. Van. We hebben hem in Frankrijk gehoord, daar kwam hier podium op waar we met Harry Allen uh, een serie concerten deden. En uh, zelfs is nou die toch echt wel wat gewend is, zijn uh, mond viel open. Oké, okay. uh, nog even de naam? Dat is Dimitri Bajewski, die komt in maart, die jongen woont in New York.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 Nou, dat heb ik afgelopen jaar zelfs bij die reis niet gehad. Ja. Maar goed, als er maar nou rond de 100 mensen komen, dan ben ik eigenlijk al buitengewoon tevreden. Nou, vind... en, euh, als er dan, euh, zo, ik blijf er nog wat zeggen, bij Harald stad lopen 400.000 man door die, door die stad heen. Ik weet heus wel dat het leeuwendeel daarvan voor het buurtje en voor de gezelligheid komt. Ja. Maar toch, als 1% van de mensen die naar Harald stad gaan, nou eens één keer in de twee jaar naar de brug komen, ja. dan kan ik een middag een ge ge geven die totaal uitverkocht is. Ja, nee, geweldig initiatief. En dit is het derde jaar dat jullie het nu doen. Ik kan me nog herinneren, dat in het begin heb... dat jullie wat aanloopproblemen hadden. 8 jaar, 8, 8 jaar alweer, joh. Achterjaar, ja. Het wordt nog niet zo lang. <laughs> dat, de, de, dat zal het zijn. Nee, we doen het al voor, voor het 8e jaar weer, joh. De, de, zo, Erik. Helemaal, helemaal ja. geweldig. Helemaal uitgebreid, eh, uitbreiding gekregen, ook van het team, hè, geloof ik. Ja, zeker. Dat is heel prettig. Ik, moest, ik heb van 2002 tot 2005, 2006 ongeveer, heb ik helemaal niet gedaan.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 www.zfmzandvoort.nl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 ...maar de scheidsrechter niet, uh, niet doorspelen. Overbos kan de bal van uh, Boydevet overnemen. Nu 1 uh, tegen 1 en de, de rechterkant van het veld weer. gaat een de 16 meter in kappen. Probeert, probeert het huis uit de kappen om de 16 meter in te gaan. Daar komt uh, een aanval van Overbos weer een diep spaas. Dat is niks. Jans van der Veld, gelukkig, kan hem overnemen. En gaat heel diep spelen in een ijsje berg. Die niet echt een goede doen is vandaag. Hij heeft een hele goede verdediger tegen zich. En, maar nu twee zelfs. Hij komt gaat eruit de 16 meter in. en komt via de voet van de verdediger komt die, uh, net niet over de lijn. En wel via de been van Mensel op derde bedoel ik natuurlijk. Die uh, die bal uh, over de achterlijn speelt. En uh, de reservekeeper van Overbos die kan heel simpel die bal gaan oppakken. En in het spel gaan brengen. Vanaf die 5 meter lijn. Het is uh, zo goed als windstil stil hier, het is helemaal droog, dus ja, die bal is best wel eens een uh, het weg kunnen gaan komen. Dan komt hij aan, ongeveer uit de middenlijn Goed geplaatst, helemaal goed geplaatst. Maar daar kan de mol overnemen. Mol, waar? Aardewerk. Aardewerk gaat de verkeerde kant op draaien, zoekt de drukte op. Dat is niet slim. En weer Berg ingespeeld. Berg die het erg moeilijk heeft. Daar gaat die aardigste man voorbij. bij. hem niet zo? De haal stuurt! de schrikte wat de goal! Wat een goeiepunt! Wat een doelpunt! exact op maat krijgt hij hem! half half van die prachtige goal uitgehaald. En die keeper die kon alleen maar kijken en Hij heeft het alleen maar gehoord die bal, hij kon er nooit meer volgen. Wat een prachtig doegendier van Michel de Haan. Hij krijgt eindelijk genoegdoening, want hij heeft met de, de basis van de zaterdag 1 staat prachtig voorgezet door Nijtjeburg, mooie assist en schitterend afgemaakt door eh, Michel de Haan. Dus daar zal het even tweede doelpunt dat we deze wedstrijd in de live uitzending hebben. Hebben jullie in de raden. Ja, nee, dat uh, wou ik ook net zeggen. Ik zei het net tegen Albert-Jan, iedere keer als we in de uitzending hebben, is er weer een doelpunt. Dus dat is, uh, dat is mooi ja, dat is voor de raam. Goed, albert Bosma, kan nu uh, weer spel beginnen, uh, Gaat er dan ook doen. Even kijken, Albert is bijna vier uur, zie ik. Goed, ik ga afrijden, straks zijn we weer terug met deze spannende wedstrijd. Samt moet hier drie punten gaan, kunnen gaan pakken, want uh, ik denk dat Overbos nou, het moeilijk heeft. Oké, okay, dankjewel Jan Vres. Inderdaad, uh, SV Zandvoort weer een doelpunt. Helemaal ja. goed. En het is wel een zespuntenwedstrijd, wedstrijd, hè, want ze staan een beetje gelijk. Dus als, uh, als uh, uh, ZV Zandvoort nu wint, dan, uh, dan schieten ze toch weer een stukje in de, in de ladder. Nou, dat zou mooi zijn na drie uh, nederlagen. Het wel weer tijd voor het uh, winnen van een spelletje. Klopt. Zo, dadelijk zijn we nog één uur lang bij terug met Zandvoort op zaterdag. En daarin uiteraard weer uh, aandacht voor de Winter Endurance kampioenschap. De race die vandaag verreden wordt. De Salford 500 om 4 uur klaar was... De de 500 kilometer redden ze niet vandaag. Nee. Met dit weer. Nee, dat klopt. Nee, vier uur finishen ze. Dus na het nieuws komen we daar even op terug. Worden we dat van En wil... uiteraard het slot van uh, SP Zandvoort. Uh, hè? Of ze dat de, de voorsprong kunnen vasthouden. Tegen Overbos. En dus, uh, ja, voor de rest nog uh, ve veel veel meer nieuws. Dus, uh, Gewoon gezellig blijven af. luisteren. Ah, juist. Ja, wel. We zorgen wel dat het uurtje weer vol komt, toch? Ja, dat, dat, <laughs> dat regelen <we. laughs> Dat regelen wij wel. Graag tot zometeen. En Drop the Pressure is de laatste. Die we voor je gaan draaien. Voor vier uur. Dank